7 uur. De Radio 1 Sportshow. De Sarah Carrasso en Tom van Heck. Met hier zo in Londen te gast dus. Oud-premier Jan-Peter Balknen en nu hier voor Ernst Jong. We volgen ook natuurlijk de laatste onderdelen van de Tienkamp. Twee zijn er nog. Eerst gaan we speerwerpen. En nu komt het NOS nieuws van 7 uur met Juri Stubenitski.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 Het computervirus Dorifel heeft inmiddels zo'n 3000 computers van ruim 30 instellingen besmet. Volgens ICT-journalist Brenno de Winter is het onduidelijk waar het virus vandaan komt en zijn niet alleen gemeenten getroffen. Het gaat echt om heel veel meer dan, dan uh, gemeenten alleen. Er zijn ook bedrijven getroffen... Het hoeft niet per se uit Nederland te komen, maar er zit wel een sterke Nederlandse component in dat daar gewoon de verspreiding groot is. Maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat het vanuit het buitenland is gekomen en daarna gewoon heel goed is verspreid in Nederland. Het virus verspreidt zich via Excel en Word bestanden die zijn meegestuurd met e-mails. Het Dorivel virus zou zijn gemaakt om inloggegevens te achterhalen. Mensen en bedrijven die bestanden van een getroffen gemeente hebben ontvangen, krijgen het advies om die niet te openen, maar meteen te verwijderen.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 Morgenochtend zonnig en smiddags wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt zo'n 21 graden. Ook in het weekend droog, zonnig en zo'n 25 graden. AMW Verkeersinformatie. Er staat nog één file op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn. En is een ongeluk gebeurd tussen Voorthuis en Stroe. Vier kilometer, maar de weg is weer vrij. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Hoi Max, de zwemmers zijn weg op de 10 kilometer. Oh, wacht. N Nederland staat nog op de kant. Hij twijfelt. Ja, natuurlijk. Die zwemt toch liever naar Uranics voor een energiezadige Sanus koelkast. Tot en met woensdag van 299 voor 239 euro. Dat is 60 euro winnen op naar Euronics. Of kijk hem bestel op Euronics.nl.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 Het is vier minuten over zeven. Straks hoort u Adelinde Cornelissen over haar zilveren medaille. Maar eerst gaan we het hebben over fraude in de transportsector. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Teck en Lucella Carasso. Want in bijna 43 procent van de faillissementen in de transportsector is sprake van fraude. Dat blijkt volgens de vakbonden CNV en FNV uit een analyse van de faillissementen van vorig jaar. De twee werknemersorganisaties hebben een speciale stichting opgericht. die de fraude in kaart probeert te brengen. En wij hebben nu contact met Edwin Atema van FNV Bondgenoten. Goedenavond. Goedenavond. Ja, daar was natuurlijk uh, wel aanleiding voor. Anders had u dat niet gedaan. Nee, absoluut. Uh, met als bij ons is in zoveel sectoren. Uh, uh, ja, het gebruik maken van de faillissementwet op een uh, verkeerde manier. Ja, dat is, uh, dat is gigantisch. Uh, uh, dat neemt de hand over de hand toe. Want vertelt u eens, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Er Gaan bedrijven failliet die eigenlijk helemaal niet uh, failliet hoeven gaan? Ja, we hebben uh, jammer genoeg een klein clubje echt uh, gerust faillissementsfraudeurs. Die, die, die uh, mensen die uh, laten willen en wetens uh, bedrijven failliet gaan om daar zelf beter uh, van te worden. Dat is een klein clubje wat door de overheid veel wordt aangepakt. Daaromheen, en dat is eigenlijk de bulk, uh, zien we dat faillissementen uh, wel worden gebruikt als goedkoop reorganisatie. Om van personeel af te komen, om van schulden af te komen. Ja, vervolgens wordt een bedrijf uh, gewoon voortgezet. Ja, en, en waardoor is dat zo makkelijk dan? Nou, uh, uh, dat is de faillissementswet. Een curator, uh, als een bedrijf failliet gaat, uh, dan uh, wijst de rechtbank een curator aan. Een curator heeft maar één taak: dat is ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk geld in het laatste van het faillissement komt. Dus uh, uh, iemand die zelf een bedrijf failliet laat gaan. Die weet exact wat er speelt binnen zo'n bedrijf. Die doet vaak een bot weer op zijn eigen bedrijf voor de curator. En die heeft binnen de, voor een prikje dan weer zijn eigen bedrijf dan. Maar is de curator er ook niet voor om, om erop toe te zien dat dat netjes en eerlijk gaat? Ja, die zijn daar vaak op persoonlijke titel heel erg voor gelukkig. Alleen ja, die hebben volgens de wet maar één taak. En dat is zorgen dat er geld in hun laadje komt. Dus die uh, denken van, nou ja, ik zie wel dat het niet deugt, maar uh, uh, laat maar. Ja, vaak wel. We horen ook vaak van veel curatoren, uh, ja, we kunnen wel aangifte doen. Hè? In de echte gevallen dat kunnen we wel doen. Uh, maar dan zijn we uren ermee bezig en er gebeurt niks. Uh, uh, daarom uh, ja, zegt de overheid ook, ja, dit valt wel wat mee. Ja, het is een kip en het ei verhaal. Als de overheid bepaalde zaken niet, niet aanpakt, is het ook geen prikkel voor curatoren, of bijvoorbeeld voor onze zakbond, om aangifte te doen. Want wat, wat wilt u van de overheid? Nou, kijk, dit is een discussie. Dit speelt al jarenlang. Uh, feitelijk zou er een soort van, een, van een onafhankelijke curator aan moeten komen... Die, die los van financiële middelen uit het faillissement gewoon uh, uh, objectief zijn werk kan doen. En daar waar de fraude in het spel is, ook al, uh, he, ook al is er helemaal geen geld binnen zo'n bedrijf... moet die gewoon door kunnen pakken om zo'n uh, oud-bestuurder uh, gewoon te grijpen. Nou, en ik neem aan dat u zich daar ook zo druk over maakt... omdat dat werknemers hier vaak te dupe van zijn. Ja, absoluut. Want voor werknemers, kijk, een, een echt faillissement uh, zonder voorbedachte dat, dat is gewoon echt vreselijk. Uh, voor alle partijen, ook voor, voor een oud-bestuurder van een bedrijf en de baas van een bedrijf. Uh, maar in, in de gevallen waar fraude is, ja, is het voor werknemers echt schrijnend. Die houden daar soms wel trauma's over, die vertrouwen geen werkgever meer, Want ja, de baas rijdt in een dikke Porsche en de bedrijven gaan verhieten en de baas die plukt daar de vruchten van. Dat is afschuwelijk. U luidt uh, de klok hierover. Edwin Atema van de FNV Bondgenoten. Dank en goedenavond. Voor wij zo gaan praten met de inmiddels bij ons binnengetreden... voormalig premier Jan-Peter Balken en de welkom... Eh, gaan we eerst nog even naar het zilver vandaag van Adelinde Cornelissen. Veel discussie, toch ook nog wel na afloop of niet? Cornelissen nou juist een betere kuur dan de nieuwe Olympisch kampioen Charlotte Dujardin. We hebben het over een jury sport, altijd enige discussie. Martin Friesema vroeg Cornelissen zelf om een reactie op haar zilveren plak. Heel blij, ja goed, ik had liever goud gehad natuurlijk, maar ja, en, um... Hij was eigenlijk top, hij was super in vorm maar ik denk dat we echt goed gereden hebben. Dus uh, wat dat betreft kan ik alleen maar blij zijn. Je kunt jezelf niks verwijten. Uh, heb je nog iets uh, meegekregen van je concurrenten, Duijsard? Nee, ik heb niks gezien. Dus uh, ik kan er ook niks van zeggen. Ja, wat ons is opgevallen, dat ze op het laatste van haar proef toch wat fouten maakt. En uh, dat we dus al met z'n allen dachten, nu gaat het heel, heel spannend worden. Uh, maar jou, voor jou die laatste minuten? Ja, het enige wat ik kan doen uh, is blij zijn met wat ik neergezet heb. En ik kan er toch niks aan veranderen wat zij rijdt natuurlijk. Dus uh, ja. Ja, daar kun je inderdaad niks aan veranderen. Maar goed, die spanning en, en het feit dat zij dus die foutjes maakt. Ik, ik neem aan dat je het vast al van anderen gehoord hebt. Dat blijft vervelend met deze sport. Ja, het is een jury sport, maar dat weet je van tevoren. Dus uh, ja goed, daar heb je maar bij neer te leggen. Je blijft er vrolijk bij glimlachen, want in die zin zilver vind je ook prachtig. Ja, uh, ik bedoel, ik denk niet dat het... Uh, ja, het had iets beter gekund uiteraard, maar ik bedoel, met brons en zilver hier vandaan is uh, zeker niet slecht, denk ik. Wat zegt dit over jou en jouw paard, Parcival, dat jullie uh, dit op de Spelen doen, uh, deze combinatie? Ik denk dat we in vorm zijn. Dus uh, ja, we hopen nog even een paar jaartjes door te doen. Ja, want hoe lang kunnen jullie nog door? Uh, zolang als hij uh, blijft gaan en zolang als hij er zin in heeft, dan uh, gaan we door. Jij gaat voor Rio de Janeiro en uh, dan moet het daar maar gebeuren, die gouden medaille. Ja, daar weet ik niet of hij dat redt. Dan is hij al wel wat ouder, dan moet hij het wel doen. Maar uh, nog wel even een paar jaar, dan kan er best wel bij. Assade Linde Cornelissen. Interessant dat zij uh, de chargerende Martin Vriesema enigszins nuanceerde. Uh, Cornelissen bleef dus heel diplomatiek, maar dat geldt niet voor de restuurbondscoach Chef Jansen. Hij begrijpt de beslissing van de jury niet, maar ook interessant om te weten... ook hij heeft de kuur van de Britse Duchardin zelf niet gezien. Nee, dat klopt. Ik, heb, ik kan het zelf niet beoordelen, want ik heb uh, haar proef niet gezien. Uh, maar ik hoor van heel veel kenners die uh, de laatste kwartier naar me toe gekomen zijn. En die uh, spreken daar wel een uh, teleurstelling over uit dat Adelinde het niet gewonnen heeft. En, en waar zit dat dan in? Want het was een, je zou kunnen zeggen de hele tijd al, ze was tweede in de verplichte figuren, uh, foutloos, op een heel hoog constant niveau. En een combinatie die dan zou je zeggen gedurfd fouten maakt. Wordt dat dan beloond? Ook nu weer fouten toch aanwijsbaar in de proef van de nieuwe Olympisch kampioenen? Ja, maar blijkbaar wordt dat niet afgestraft en ze heeft de laatste twee dagen uh, natuurlijk ook gewonnen. En, uh, en Amar zat er iedere keer vlak achter met, met foutloze proeven en, en, en ook heel veel... Uh, uitdrukking en kracht en uh, um, ja ik denk dat je dan hun zou moeten vragen normaal gesproken uh, kijk die van Adelinde die heeft ook heel veel uitstraling daar staat ook enorm veel power vanaf en die maakt geen fouten ja nou ja ik, ik weet het ook niet heb je toch nog een missie, zeg je, van uh, je, hebt, hè, je hebt in het verleden ook uh, de, de tegenaan gebeukt, uh, ge, geschopt zelfs wel tegen het hele systeem. Uh, komt daar nog meer van jou toch, nu ook weer naar deze Spelen? Ja, ik heb net al voor de schrijvende pers heb ik mijn gal gespuwd en uh, met mijn lachend gezicht het vroeg van wat is dan de oplossing. En toen zei ik ze doodschieten, maar wel met een lach. Dus ik, ik let wel op dat ik nu aan het lachen ben, dat het een grap is. Maar uh, ja, goed, weet je, ze hebben nog geen fatsoenlijk ontwikkeld systeem. Ze hebben niets wat bij de Code of Points en dat soort uh, um, tools wat, wat ze kunnen aangrijpen en waar ze zich aan houden moeten om, om te gereren, hebben ze gewoon niet. Ze hebben, uh, en nou in deze moderne tijd, digitale tijdperk en internet en noem maar alles, is het zo makkelijk om een heel mooi digitaal een handboek te maken of code of points, of hoe je het noemen wil, waar ze zich allemaal aan houden moeten. Maar uh, ja, het wordt gewoon niet gedaan. Wij zitten er al tien jaar voor te zeuren. En het is alleen maar goed voor iedereen. Het is voor de vuurleden goed, het is voor ons als trainers goed, het is voor de ruiters goed. Iedereen weet precies waar ze zich aan houden moeten. En, uh, maar ja, iedereen kan... De, de, de, de, het zijn allemaal geschreven regeltjes. Iedereen kan interpreteren hoe hij zelf wil. En dat is natuurlijk best wel een beetje, een beetje finesse voor onze sport, wat dat betreft. Dus, ik hoop dat ze we nu wel een keer gaan toehappen en, uh, en er echt heel concreet iets aan gaan doen. Deze wedstrijd was ook het afscheid van uh, jouw Anki met uh, Salinero. Een mooie zesde plaats, een uh, waardig afscheid. Ja, absoluut een, waard, een waardig afscheid. Uh, de eerste proef die was goed, de tweede proef was al veel beter. Die, die, die was eigenlijk al top. En uh, die, die laatste proef, uh, ja, goed, ik kan het ook maar niet vergelijken met die andere keer. Maar als je in dit veld en de wereldveld zesde wordt bij de Olympische Spelen nog... met een 18-jarig paard, wat uh, de laatste snik hier nog gevocht heeft... om het super voor haar te doen, ja, de, daar kan ik alleen maar van genieten. Chef Jansen zei dat over de laatste kuur van Salinero. Chef Jansen overigens ook na zijn laatste grote toernooi... althans als bondscoach van Nederland, want wij zien hem ongetwijfeld terug in deze wereld. Ed van der Bent vroeg het allemaal. En dan uh, heten wij welkom nogmaals Jan-Peter Balkmende, voormalig premier. Goedenavond. Welkom nu hier uh, in functie als partner van Ernst Jong. Ja. Heeft u de, deze dressuur gezien, de dressuurruiters? Ja. ja, vanmiddag waren we eerst bij Atletiek in het grote stadion. echt van genoten. Toen gingen we terug naar het hotel. Er moest daar eventjes zijn. Dus gelukkig hadden we daar een tv-toestel. Dat hebben we dan ook uh, bekeken. En ja, ik deel wel een beetje het uh, gevoel dat iedereen ontzettend enthousiast was over het optreden van Adelinde. Uh, mooi gereden. Mooie score, ook toen 88 was, denk ik van nou, dit zit uh, gebeiteld. Uh, toen uh, Cholte Dujardin kwam, maakte ze wat foutjes. Dat zag u uh, dat gelijk? Dat zag ik ook, ja, op het eind van, uh, van de kuur. En wij dachten, nou, dat, dat gaat althans voor Adelinde goed. Dus de verrassing was best even groot toen het 90 was ze voor haar. Uh, overigens, zij rijdt erg mooi, dat moet ik ook zeggen. Ik vind dat Adelinde heel mooi en sportief reageert. Maar goed, ik kan wel voorstellen dat het enige discussie is. Ja, en, en wat chef Jans zegt, het, het mag wel eens anders geregeld worden. Is, is dat iets waar uh, u in kan komen? Nou, of zegt u, nou, ik, dat is ik, niet mijn afdeling? Ik, het, is, het is natuurlijk niet mijn afdeling, maar als iemand als chef met, met zijn achtergrond en kennis van zaken zo'n opmerking maakt, vind ik dat wel relevant. En je hoort toch wel vaker. Het is een juryspot. En dan is het wel een kwestie van hoe zijn dan die regels? Ja, u, u zegt chef en Adelinde. U kent ze ook persoonlijk nog? Ja, van ja, uh, ja. van ja, ik, toen? Ja, natuurlijk. Nou, uh, We zijn bij Ankie en chef thuis geweest. Uh, oh. Dat de paarden bekeken. Okay. Uh, onze dochter Amelie vond het erg leuk. En Bianca trouwens ook. Ze zijn daar geweest met heel want, veel, want veel plezier. Want die rijdt ook paard, uw dochter? Ja, of, ja en, en Bianca ook. En we zijn bijvoorbeeld ook bij Edward Galt thuis geweest. Uh, ik heb Adelinde gesproken toen zij uh, TK won in, in Rotterdam. Nou, dat was ook ontzettend leuk. Uh, dus ja, ik ken verschillende ruiters. Ze zijn heel enthousiast over de paardensport. Ja, en dus, ik moet ook zeggen, de springerruiters hebben geweldige resultaten geboekt. Dus uh, mooie resultaten. Maar goed, we hadden graag iets meer gegund voor Adelinde. Hoe is het voor u zelf? U heeft heel vaak uh, naar sport in functie moeten kijken. Natuurlijk ja. bent u nu ook hier in functie uh, namens uw bedrijf. Maar toch neem ik aan, daar wordt iets minder... Kunt u zelf vrijer kijken, naar, nu naar sport, op een andere manier? Anders enthousiast zijn? Uh, <laughs> Kijk, als je bij sport bent, en ik, ik heb vier keer de Olympische Spelen bezocht ja. als premier, ik ben altijd enthousiast geweest. En dat komt omdat sporters hele goede verhalen hebben. Ik vind wat zij presteren, dat is, dat is een voorbeeld ook voor andere mensen. Je kunt je daarop trekken. Hun verhalen, hun levensverhalen, die zijn zo goed en enthousiasmerend uh, dat het voor mij niet zoveel uitmaakt als ik sporters bezig zie, of ik nu bij een jonge werk of dat ik premier was. Het enthousiasme blijft. Maar toch, u mag nu bijvoorbeeld zeggen, nou, die Adelinde heeft wel een beetje gelijk. Dat had u toch in uw vorige functie toch anders over moeten zeggen? Ja, dat was een alsvraag. Er uh... is u gelijk premier Cameron aan de lijn gehad. Van, uh, wat hoor ik nu? overleg gehad. Poetin nou, ook al ontevreden ik over. Zal, de ik, ik heb morgenochtend heel vroeg een werkontbijt met Gordon Brown. Nou, de vroege oh. premier, dus ik zal eens met hem erover hebben. Wat, wat doet hij eigenlijk dan tegenwoordig? <hijf> nou, hij houdt zich bijvoorbeeld erg bezig met uh, de positie van kinderen in de wereld. Op het gebied van onderwijs. En heeft mij ook gevraagd om samen met hem en anderen... in een groot panel te zitten die zich inzet voor education. En uh, we gaan het morgen ook daarover hebben. Hij is ook trouwens uh, kort geleden benoemd als speciaal speciale envoy van... Uh, de Verenigde Naties op dit terrein. Ik ben er gelukkig mee, daar gaan we morgen over hebben. Ja, zeg. En hoe gaat dat als u nu in het atletiekstadion zit? U loopt naar uw plaatsje ja. toe. Zijn er, er lopen hier massa's oranje mensen. Herkennen ze u, u nog, zou ik mij willen vragen? Er hoeft geen zorgen over te maken. Nee, is dat zo? Nou, nee, ik uh... wordt heel vaak aangesproken. En, en hoe, hoe ervaart u dat? Nou, hartstikke leuk. Ja? Kijk, ik vind uh, uh, Nederland vaak op zijn best als uh, mooi resultaten. Het boek, als de sfeer goed is. En ik heb het zo vaak gezien bij sportevenementen, dan gebeurt ook wat. Ik ben gewoon trots op een uh, ja, Nederlands volk dat gewoon laat zien hoe leuk het is. Ik, er zijn, dat weten jullie ook. Er zijn heel veel goede commentaren geweest over de rol van Nederlanders. Gewoon uh, in hun rol als. Ja. Ik, ik was bijvoorbeeld destijds bij het EK voetbal in Ben. Nou, als je het in het regeringstoestel zat en je keek naar beneden. één plein volledig oranje. Ik heb dan ook met mensen uit uh, Zwitserland gesproken. En zei nou, we zijn zo enthousiast over de Nederlanders. Nou, dat vind ik Nederland op zijn best. Want, want u wordt dan aangesproken. Dan vraag ik me af. Uh, ik zou het dan zelf denk ik niet doen. Misschien met u wel, omdat ik u ja. in het verleden wel gesproken heb. Maar <laughs> je ziet een oud-premier lopen. En ja. dan komen die mensen naar u toe. Wat zeggen ze dan tegen u? Uh, ach, uh, vaak. Um, hoe is het met u? Uh, goed, leuk uh, elkaar weer te zien. Uh, soms, uh, we missen nu, gebeurt ook. Uh, gewoon echt leuke reacties, kan niet anders zeggen. U bent hier ook namens uh, uw bedrijf waar u tegenwoordig werkt. We hebben, in het vorige uur hadden we een soort stellingje over geld en topsport. En uh, dan zeggen dan sommige mensen... nou, de overheid moet zorgen voor alle faciliteiten en de breedte. En die topsport moeten we ook met een aantal bedrijven als het ware in ja. Nederland. Deelt u dat in grote... Hoe, hoe ziet u dat ja. in, in de gemiddelde verhouding? Zeg maar. Kijk, bij Ensenion hou ik me bezig met... wat is de rol van het ondernemen voor de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd? Uh, een vraagstuk als duurzaamheid of energie... dat is niet iets wat je uh, kunt overlaten alleen aan de staat. Er hebben bedrijven een eigen rol. Ook op het gebied van gezondheid en beweging. Dus bedrijven kunnen behoorlijk veel. Nou, als u nu kijkt naar mijn bedrijf, en jong, waarom zijn wij zo betrokken bij coaches? We vijf coaches die zetten we in om contact te hebben met onze, met onze klanten. We zijn heel druk bezig, ook binnen ons bedrijf, met fit for the job. Hoe sta je in het leven? Hoe Ga je om met voeding en bewegen? Dus ik vind dat bedrijven ook een behoorlijke rol hebben om uh, zich in te zetten voor sport en voor bewegen. En dat is ook de reden waarom Ernst Young sinds 1999 als sponsor is van uh, NOC NSF. Maar, maar vindt u dat bedrijven in zijn algemeenheid, zegt u daar eigenlijk mee, uh, ook een soort maatschappelijke rol misschien ja. nog wel eerst iets meer zouden moeten nemen op al dit soort thema's? Ja, ik, ik zelf ben een groot voorstander dat ook bedrijven kijken wat de rol van sport kan zijn en waarom. Sport is niet alleen een kwestie van wat we nu meemaken, de resultaten boeken. Sport heeft ook te maken met hoe ga je met de tegenstander om discipline, respect voor anderen hebben. Het heeft te maken met um, samen dingen doen, teamspirit. Dus het gaat veel verder dan dat. Nou, en daarom vind ik ook van belang dat ook uh, bedrijven die rol van in de integratie die bedrijven kunnen bieden, dat dat wordt ondersteund. En dat ik begrijp wel dat, dat u dat graag ja. wil, als we u ja. kennen, als CDA-man, CDA maar waarom zou een bedrijf dat moeten doen? Want het bedrijf wil toch geld verdienen? Nou, dat is natuurlijk zat uh, Bedrijven die weten hoe belangrijk sport is om een goede samenleving te hebben. Er zijn zatbedrijven die ook veel doen aan zaken als hoe gaan mijn eigen medewerkers om met hun gezondheid, met bewegen met sport. Het is ook een belang uh, om te werken aan voorzorg. Kijk, uh, als, je, als mensen onvoldoende letten op hun gezondheid of te weinig bewegen, dan is het vaak een. Dan heb je een probleem, dan krijg je nazorg. Nou, wees preventief. Nou, daarin kan sport een behoorlijk rol spelen. Dus is het een van belang van, uh, van bedrijven om juist ook oog te hebben voor, uh, voor sport. Die discussie over dat belang van sport voor de samenleving... die voeren we altijd weer. Daar komen allerlei rekenmodellen, worden daarop losgelaten. En de ene hoogleraar weet dat we er 4 miljard aan verdienen... en een ander rekent ja. me voor dat we er 3 op verliezen en zo. Ja. Maar even hier, we zijn hier in een land... wat nu op de toppen van zijn, van zijn kunnen trilt in allerlei opzichten... Ik reed vanochtend met een taxi door Londen. En toen zei die man, het is zo geweldig. Jammer dat we het over twee weken allemaal weer kwijt zijn. Nee, ja. En dacht ik, ja, ja, dat is dat gevoel, snap ik. Ja. En er is zo'n discussie om, ook naar Nederland... hoe dit soort dingen meer ja, uh, vervolg te kunnen geven. Heeft u daar gedacht? Ja, nou over? kijk, het, het punt is wel van... Natuurlijk heb je een groot evenement. En dat is precies de reactie die u nu noemt hier in Londen. Ik hoor het zelf ook wel. Uh, het is altijd van belang om zo'n sfeer en uh, houding vast te kunnen houden... op de langere termijn. Maar dan is het ook van belang. Dat een land zich positioneert als sportland. Nou, dat raakt natuurlijk de discussie over Olympisch vuur, Olympische Spelen wel of niet in 2028. Ja, want u, u bent dat gestart, hè, min ja. of meer? Ja, ik, ik ben er ook een groot voorstander van. Ik was ontzettend enthousiast over het plan. En waarom? Kijk, of je het haalt of niet, dat weet je nooit. Er zijn altijd concurrenten. Maar dat je zegt, wij willen Nederland nadrukkelijk als een sportland neerzetten, ergens naartoe werken, die stip op de horizon. Ik denk dat het van belang is. Um, en ook als er zoveel bezuinigen moet worden als nu is het, ja, het dan waard om het te proberen naar Nederland nou, te halen. Het, het grote gevaar is dat als wij voortdurend gaan problematiseren. Want um, ik hoor ook wel eens dat men zegt ja, het draagvlak moet er zijn onder de bevolking. En zeg, ja, maar je kunt ook veranderingen bewerkstelligen op het gebied van het draagvlak. Je kunt een discussie kapot maken door alleen maar te praten over de financiën. Je moet wel onder ogen zien dat het niet vanzelf gaat. Natuurlijk moet je daar op letten. En natuurlijk moet je kijken als je faciliteiten gaat bouwen... wat je daarna mee kunt doen. Maar het belangrijk is of je die droom hebt... of je vooruit wil kijken, of je iets ja, wil bereiken. Want, want wat ons wel opviel, hè, de, de week voorafgaand aan de Spelen... waren de Britten super negatief, ja. moeten wij zeggen. Na nou een ja. dag of twee, drie, ja. het, eh, heel Londen... in ieder geval ja. wat wij ervan hebben, hebben gezien... staat te juichen, en ook steeds. Ja, Kijk, als je nou eerlijk bent... De, ook hier waren vragen op het gebied van financiën. Ook hier waren, waren discussies over veiligheid. Nou, als je nu ziet wat hier gebeurt, is toch fantastisch... Maar die spirit, dat, dat valt me ook altijd op. Um, iedereen zegt goedemorgen, goedemiddag tegen elkaar in zo'n stad. Ook daar houden we mee op. Hè? Terwijl dat kost helemaal niks. En dat zou... nee, maar dat is een opvallend iets. Mensen ongelooflijk ander gedrag gaan vertonen ten opzichte van elkaar. En welkom gedrag... Al dat soort dingen, hoe zou je daar op de een of andere manier iets, iets mee kunnen, zeg maar? Want we, blijkbaar kunnen we dat dan twee weken in de vier jaar met z'n allen op de wereldbol. Nou ja, er, zijn, er zijn wel meer sportevenementen ja. in ah. de Maar goed, kijk, volgens mij is dit ook de combinatie van topsport. Iedereen wil zich identificeren met mensen die het goed doen. Dat is logisch, dat is een voorbeeldfunctie. Of het nu is om wielrennen of, of tennis of wat dan ook. Je wilt je identificeren met succesvolle sporters. Maar tegelijkertijd heb je ook de breedte sport. En we weten dat um, als mensen actief zijn in sportclubs... dat ze ontzettend goed voor onderlinge band, voor contact, voor plezier hebben met elkaar. Nou, dat geeft ook kleur aan de samenleving. Daarom is sport zo belangrijk. En daarom moet je ook wel kijken wat zijn de lange termijn doelen. Ik heb zelf meegemaakt bijvoorbeeld... ik heb toen gepleit voor het WK voetbal naar Nederland en België te halen. Dan zaten wij in de treffenzaal met die commissie... En we proberen de mensen te overtuigen dat het goed zou zijn als wij dat uh, evenement zouden organiseren. Op hetzelfde moment zie je zurigheid, soms in de pers, kritische vragen van kamerleden. En ik snap best wel dat er vragen te stellen zijn. Maar op het moment dat je alleen maar like zeggen, problematiseert, dan kom je geen stap verder. En daar vind ik het van belang om de rol van sport nadrukkelijk neer te zetten, een stip op de horizon te hebben ja, en gewoon het belang van sport onderstrepen. Want toen was er ook bij in Peking, hè? vier ja. jaar geleden. We, weet u, achteraf heeft China daar nou iets aan gehad? Nou, moet je me voorstellen wat er gebeurt met China. China is natuurlijk lange tijd een land geweest... dat bepaald niet het machtigste land ter wereld was. De Chinezen hebben wel trots. Dus wat wilde China doen? Het land op de kaart zetten. Nou, het is heus wel gelukt met die openingsceremonie. En het is goed georganiseerd, het is een mooi evenement geworden. Dus het heeft bijgedragen aan het profiel van China wereldwijd. Dat heb ik ook gezien met de Wereld Expo in Shanghai. In hetzelfde verhaal, ze dus het doen een heel interessant en goede ding. Dus heeft China geholpen om zich te positioneren... als een modern land dat heel wat aan kan. En nou, Wat levert dat op? Nou ja, dat, dat levert aanzien op, dat levert meer contacten op. Uh, het levert meer toerisme op, bedrijven die daar zijn. Kijk, laten we eerlijk zijn, als bedrijven van nu mondiaal wel opereren... kun je niet voorbij gaan aan China. En zo'n groot evenement draagt wel bij aan het hebben van contact. Kijk, Nederland is een land, we zijn de gateway to Europe. Uh, Nederland heeft een behoorlijke economie. We kunnen ontzettend veel. En dan is het is ook goed om momenten te hebben waarin je die trots zichtbaar maakt. Kijk, uh, u zei terecht, wij die twijfels in Londen... Maar als je nu zag die openingsceremonie, hoe Engeland aangaf hoe de geschiedenis van het land is geweest. Dat was toch fantastisch. Maar zegt u daarmee ook dat gevoel, zeg maar, wat Engeland dan ja. creëert en uitdraagt. Dat dat bijvoorbeeld ook voor het Engelse bedrijfsleven, mits ze daar goed mee omgaan... gunstige positionering is om, om bijvoorbeeld in de komende maanden... komen mensen met een ander perspectief naar, kijken ze dan naar Engelse bedrijven? Je, je hebt er geen garantie voor, maar het zou me helemaal niet verbazen dat als een land zo positief uh, zich weet te positioneren, dat dat voordelen heeft. Want dit gaat natuurlijk toch leiden tot belangstelling voor sport in Engeland. Voor Engeland zelf, men heeft de beelden gezien. En dat is wel een kwestie van dat moet je ook vermarkten, dat moet je goed benutten. Dus als je zo'n evenement hebt gehad, heeft gelijk. Als je daarna niks meer zou doen, ja, dan valt het weg. Maar nou, daar ben ik ook zelf bij, als bedrijf of als uh, toerist agency of, of wie dan ook. U heeft op allerlei niveaus met mensen uit andere landen gesproken. Is sport dan vaak, want dat hoor je nog wel eens, ook op dat soort niveaus altijd even een soort binnenkomen om het toch even over te hebben of zo? Bedoel, ja, is het toch tuur, een plezierig iets? Nee, natuurlijk. Ik heb vaak gezien bij voetbalwedstrijden. Als je een EK of een WK had. Ergens Koning, Poetin en zo, die begonnen er altijd over, uh, toch? Borosso, Behalve iedereen. over vrouwen begonnen ze ook daarover. Oh, ja, u geeft dit uh, gesprek een bijzondere wending. Ja, dat, <laughs> ja, dat ja is okay, punt. ik weet het ik wel wel, de... meneer Walkmende. <laughs> we nee, begonnen er nee, niet over, maar... Nee, nee, uh. nee, maar u, heeft, u heeft die punt gemaakt, zomaar zeggen. Uh, kijk, uh, als je met elkaar tegenkomt... natuurlijk praat je niet alleen over de beleidsdossiers. Natuurlijk heb je het ook over wat gebeurt er in je land. Dat kunnen soms moeilijke dingen zijn, maar iets van sport... het gaat er eigenlijk altijd over. En ik heb vaak gezien dat men, als het Nederlands voetbalteam goed doet... zie je enorme waardering. En dat is leuk om te zien. Verrast het u, de minister van Sport in Rusland... heeft al over een oorlogssituatie in sport gesproken. De heer Poetin heeft vandaag gezegd dat het een totaal fiasco is. Even los, we hoeven niet aan politieke lading. Maar ja. ik geef dat nog eens aan. Wat een waarde dat voor een land dus vertegenwoordigt. Dat een land als Rusland hier voor het eerst in de geschiedenis... zo'n beetje buiten de top drie gaat vallen. Nou, ik kan me dat voorstellen, kijk, uh, Rusland... Uh, is een uh, land, ik heb iets gezegd over China, maar dat geldt ook voor Rusland. Je merkt dat Rusland heel uh, erop gebrand is om zich te kunnen positioneren... als het nieuwe Rusland. Een stad als Sint-Petersburg, die maakt dat ook zichtbaar. Ze hebben natuurlijk een tijd gehad, de uh, tijd van de Sovjet-Unie... werden vaak niet gezien en ze willen zich anders positioneren. En in een land als Rusland geldt dat sport een belangrijk bindmiddel is... maar ook een, een belangrijk profileringsmiddel. Op het moment dat dat tegenvalt, nou, dat komt hard aan in zo'n land. Dat is wel zo, ja. Als wij uh, nog even naar uw sport kijken... de sport waar u zelf het beroemd mee geworden bent... is die Formule 1. Dat is niet, <laughs> dat is niet olympisch. Hè? Dat teleurstelt. Ja, wist u nee. wel. Maar ja. zouden we moeten autorecen? Pas zou passen bij de Olympische Nee, nou, ik, vind ja, ik, ik vraag het ja. niet Ik vraag het ja. niet aan, jou. Nee, ja. niet, nee, aan de heer Wolken. Nee, ik vraag het wel niet voor. Voor de discussie. <laughs> kijk, ik, ik zelf hou van, van auto's en autosport. Iedereen weet dat ook. Maar ik ben het eens met Jacques Rogge... dat uh, iets als Formule 1 niet hier past. Dat, dat, is een, dat, dat is iets zelfstandigs. Dat, heel veel mensen beleven dat plezier aan, wereldwijd. Maar dat is niet iets wat eigenlijk pas binnen de Olympische Spelen. Daar ben ik daar bij mee eens. Ja, ik, ik dus ook. doet er niet toe, gevoelsmatig. Maar wat, ja. wat is uw... Waarom past het volgens u er niet bij? Omdat, omdat het een heel andere tak van sport is. Het heeft te maken met um, uh, technologie, met innovatie. Dat zijn belangrijke dingen. Je zult ook zien dat een thema's duurzaamheid ook een rol gaat uh, spelen in, in die ja. sector. Um, natuurlijk is het ontzettend spannend voor uh, sporters, uh, voor autocoureurs. Maar het is van andere orde dan wat uh, sporters hier laten zien. Wij praten zo verder, hè? Maar ja, of we had gaan... Jij was er nog een punt? Nou, voor ik, ik, ik had nog een vraag, want we ons bereiken zoveel reacties uit Nederland. dat die Olympische sfeer, ook de, de types uh, die die medailles halen. zouden je buren kunnen zijn, hè? Dat ja. het gevoel leeft wat ja. meer dan bij zeg maar supersterk ja. sport. Is dat ook iets wat u aanspreekt? Ja, ik, ik begrijp dat wel. Ik, laat ik een voorbeeld noemen. Um, toen Ranomi uh, de eerste gouden medaille had, ik vond het fantastisch. Iemand die het hoogste weet te bereiken, die toch snel had om wat beter gekund, en op een hele plezierige manier dat ook weet te verwoorden. En dan snap ik heel goed Nederlanders zeggen: zeggen, ja, zo iemand zou je, je buren, vrouw of buurman kunnen zijn. En dat, dat zegt iets over de manier waarop sporters dan ook bezig zijn met zaken. Ik vind het ook heel mooi als sporters gewoon communiceren. We hadden het over Adelene de Cornelissen. Ik, het is altijd leuk om te zien dat een sporter niet alleen zegt... ik haal de medaille binnen en dan ben ik weg... maar ook weer met andere mensen gaat praten. Ik heb dat met haar en anderen ook uh, gezien. En daarom snap ik deze reacties wel. En ik vind het heel mooi als sporters ook de tijd nemen... om juist met anderen erover te praten. Uh, binnen ons bedrijf binnen ons jongen, uh, zijn we sterk bezig met coaches... En waarom doen we dat? Omdat er zoveel lessen uit de sport te halen zijn... waar anderen iets aan kunnen hebben. Ik doe het ook samen met Piet van de Hogeband. Die heeft de topsoortcommunity community om bijvoorbeeld te noemen. Nou, ik ken Pieter een hele tijd. En ik vind het heel mooi dat dit soort initiatieven plaatsvinden. Gebruik de inzichten van sport. Dat is gewoon in het dagelijks leven. Dat kan zijn in het bedrijfsleven, maar het gaat ook voor andere dingen. Wij gaan eens heel even richting de hoofdpunten van het nieuws zo'n beetje. Want die zullen u ook nog altijd zeer interesseren, neem ik aan. Absoluut. Gaan wij wel voor naar Hilversum schakelen. Juri Stubenitski. In de Oosterschelde zijn de mosselgebieden die preventief waren gesloten vanwege een giftige alg weer open. Het is volgens de veiligheidsregio Zeeland veilig om weer te vissen in de percelen. Er zijn geen vervuilde mosselen op de markt gekomen. Inmiddels zijn zo'n 3000 computers van ruim 30 instellingen besmet met het Dorifel-virus. Het gaat om computers bij gemeenten, universiteiten, bedrijven en het RIVM.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 En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. En binnen die Radio 1 Sportzomer kan alles. We gaan namelijk praten zo over een uh, tabaksdoos. Oh, dat is mooi, maar we praten in ieder geval ook door met onze oud-premier Jan-Peter Balk. En dan eerst gaan we eens even naar het Olympisch Stadion, uh, Andy Houtkamp. Want uh, we zijn weer begonnen, Ja, net. De ja. eerste worp bij het Speerwerp uh, is uh, gegooid door... Uh, Hans van Alven de Belg die goed staat rond de vierde, vijfde plaats in de Meerkamp. Uh, jammer dat de Nederlanders het uh, iets minder doen, met name uh, Elko Sint-Nicolaas. Uh, verprutste uh, discus, uh, uh, drie discus worpen eigenlijk, maar de, de, het onderdeel discus ver, verprutst. Anders had hij nu gewoon onder een bronzen medaille mee uh, gestreden. En uh, dat is er niet ver vanaf gezeten. Maar goed, als en uh, wanneer is toch heel iets anders. Mooie avond gaan we tegemoet. Uh, de vrouwen 800 meter halve finales. En dan begint de finale avond met de mannen 800 meter. Ik geniet nu al. Uh, we krijgen daar tussendoor nog eventjes uh, daarna de 4 keer 100 meter bij de vrouwen. Terwijl er die speer wel heel erg ver wordt gegooid nu door Suarez, een Cubaan. Die uh, met Van Alve in de strijd is om het brons bij de meerkamp. Uh, maar dat terzijde. We krijgen om tien uh, voor half tien Nederlandse tijd de 4 keer 100 meter bij de vrouwen. Halve finale met het Nederlands kwartet. En daar ben ik heel benieuwd naar. En waar ik nog benieuwder naar ben, en gaan we het eindelijk krijgen. Na twintig jaar weer eens een Martina. Martina, medaille. Ja, precies. Het begint allemaal met een M. Het is ook nog bij de mannen op de 200 meter. Om <laughs> vijf minuten voor tien de finale van de 200 meter. Jongens, ik zit er nu al klaar voor. Mooi. Nog, nog even wachten en niet eerst al die andere nummers nog ja. gaan verslaan. En dan gaan we nu naar die tabaksdoos. Dat ja. is een uh, zeldzame zilveren tabaksdoos uit de VOC-tijd. Die is uh, in handen gekomen van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam... Hij was van een man die als lichtmatroos werkte voor de VOC. Directeur collecties Henk Dessens is aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. En hoe bent u aan deze tabaksdoos gekomen? Ja, eigenlijk vrij toevallig. Uh, wij zagen een, uh, een berichtje in de krant dat iemand een lezing zou houden over antiek zilver. En daar stond een fotootje bij afgebeeld met een tabaksdoos. En we zijn gaan informeren uh, naar die tabaksdoos en hij bleek uh, te koop te zijn. En uh, zo hebben we kunnen verwerven. Want u dacht gelijk, dit is er eentje uit de VOC-tijd? Nou, dat was op zichzelf nog, nog niet eens zo heel bijzonder. Maar wat wel heel bijzonder is, is dat uh, de naam bekend is van de eigenaar van deze tabakdoos... Uh, er staat een tekst op gegraveerd en twee prenten gegraveerd. En uit die tekst kunnen we precies opmaken wie deze man was en op welke scheep hij gezeild heeft. En dat is heel bijzonder, dat we van een hele gewone matroos eigenlijk zo'n voorwerp kunnen bemachtigen. Dat komt bijna nooit voor. Blijf een beetje Nederlands, het is Nederlands radio. Wat kost zoiets nou? Uh, nou, als u het goed vindt, doe ik daar verder geen mededelingen over. Uh, maar uh, ja, dit zijn toch wel vrij majeure aankopen. Als, als de... hij bij Kunst en Kietje was verschenen, wat, wat was er dan? Of was hij meteen herkend overigens dan door iedereen? Ja, als iedereen die daar... is het, kan ook interessant zijn, maar wat vooral interessant is, is dat het echt iets zegt over een concrete persoon die echt bestaan heeft. En ook nog een hele lage rang heeft. En wat het budget betreft, kunnen we in ieder geval zeggen dat uh, dit voor een lichtmatroos veel te duur moet zijn geweest. <laughs> als en je hij het nu nog... had moeten kopen. Nou, ook toen de tijd al. Ja? Uh, je kunt, uh, we gaan er eigenlijk vanuit dat, dat deze uh, matroos het pas jaren later uh, heeft laten graveren deze tabaksdoos, uh, als herinnering aan een bijzondere reis. Omdat hij ook waarschijnlijk jaren later uh, toch carrière heeft kunnen maken. En als u de doos, de, gaan we hem in het museum kunnen zien? Ja, dat gaat zeker een keer gebeuren. Maar we hebben hem nog maar net aangeschaft. Uh, dus we moeten dat in de planning zetten. We gaan er ook nog onderzoek naar doen. Want we willen natuurlijk precies weten wie deze Jan Jans uit Lusjegas want daar kwam hij vandaan uit de provincie Groningen, wie hij precies was. En wat zijn levensloop is geweest. En als we dat weten, dan gaan we hem zeker exposeren. En dan wordt hij geëxposeerd met dat verhaal erbij? Met het hele verhaal erbij. Want ja, daar gaat het nu eigenlijk ja. om, he, om, dat hele mooie verhaal. Nou, het uh, verhaal van u was in ieder geval ook mooi... want u heeft ons kunnen overtuigen dat u iets heel bijzonders uh, op de kop getikt... zou ik bijna willen zeggen, maar dat durf ik niet. Henk Des is directeur collecties van het Scheefvaartmuseum. Zeer dank voor uw toelichting. Ja, en graag tot ziens. Dag. Dag. Wij zagen uh, Jan-Peter en ook wel een beetje opveren bij dit verhaal. <laughs> ja. Het was een prachtig verhaal. Uh, in de eerste plaats van een, een museumdirecteur uh, iets moois binnen weten halen. Het is goed voor het museum, ook goed voor de geschiedenis. Weten wat er is uh, gebeurd. Uh, en de VOC tijdens een boeiende periode ja, geweest. Ja, laten ja. ja. zullen we daar daarbij laten. <laughs> u voelt hem al we, aankomen, doen maar we, doe het het niet hier, niet. we ja, doen ja, het gewoon een ja, keer niet. We doen het gewoon niet. U ziet er heel ontspannen uit. Gebruind, gezond. Uh, u heeft natuurlijk tropenjaren jaren achter de rug uh, gehad als, als premier. Bent u ooit in een zwart gat gevallen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, kijk, je weet in zo'n uh, laatste jaar dat het uh, lastiger zou worden in de politiek. Maar ik was tegelijkertijd ook weer uh, meer dan acht jaar premier geweest, een hele tijd. Uh, dan weet je hoe het afloopt met, met verkiezingen. Ik wil daarna de zaak goed overdragen aan mijn opvolger Mark Rutte. Um, en uh, dan komt het moment dat uh, je afscheid uh, neemt. Dat is op een heel plezierige manier gegaan, ook samen met, uh, met de nieuwe premier. Um, we hebben toen een weekje vakantie gehad. Dus een paar dagen Parijs geweest. En daarna... Een weekje, uh, na een weekje. al die jaren. Ja, ja, ja. en toen uh, ging ik daarna, ik had een kamer uh, in, uh, in Den Haag, een werkkamer. Ik ben vrij snel benaderd, of nee, ik was al benaderd voor um, hooglerenschap aan de Rasmus Universiteit. Ik ben toen vrij snel door een zijn jongen benaderd. Trans, ik heb een andere aanbiedingen gehad. Dus ik had heel snel weer een perspectief om dingen te gaan doen. Ik ben niet iemand om stil te zitten. Uh, ik heb ook uh, veel internationale dingen toen gedaan, vaak in het buitenland uh, geweest. Uh, en nee, een worden juist helemaal niet. En dat komt bij, omdat het werk dat ik doe bij NCO heeft te maken met wat is de rol van de onderneming bij maatschappelijke vraagstuk. Nou, dat heeft me altijd bezighouden, sinds mijn studententijd. Nou, daar zitten ik en dat buitengewoon goed. Is het lastig? U heeft werk gedaan op een niveau wat er heel erg toe doet, in de brede zin ook heel zichtbaar is. En hoe ja. doet u werk, wat voor uw gevoel er natuurlijk ongetwijfeld ook heel veel toe doet, maar veel minder zichtbaar is. is? Is dat nog lastig of geeft dat nou, juist ook een soort. Kijk, je, je hebt een heel andere dimensie in het werk. Lekker voorbeeld noemen. We hebben nu met acht uh, grote multinationals in Nederland: Unilever, DSM, Friesland, Campina, Heineken, Shell. Anderen, uh, een andere, uh, een organisatie opgericht, de Digital Growth Coalition. En het gaat over wat zijn de bedrijfsmodellen die in de 21ste noodzakelijk zijn. Hoe kun je verband krijgen tussen innovatie, ondernemerschap en duurzaamheid. Het zijn prachtige ondernemingen, er gebeurt ook heel veel. Nou, ik, ik zit deze uh, uh, groep van ondernemers uh, voor. Dat vind ik ontzettend boeiend om te doen. Dat is maar één voorbeeld. Uh, ik heb heel veel internationale contacten. Als ik, laatst was ik in Washington. Ik ben nog wel president van de Wereldbank geweest. Een toppen van het IMF. Uh, vorig jaar in Singapore twee keer de premier daar gesproken. En dat ik, ik komt ga, ga ook over... omdat u oud-premier ja, nou laat ik, een voorbeeld noemen. ik had een heel leuk weekend net over auto's gehad. Ik zou meedoen met de Rode Kruisredding. ik zou naar de Grand Prix van België gaan. Alleen wat gebeurt, de premier van China die heeft gezegd... er is dan in het westelijk deel van China een belangrijke conferentie. Opening van een expo, ik zou het erg fijn vinden... als de voormalig premier van Nederland erbij aanwezig zou zijn. Dus ga ik naar China. Nou, dat geeft dus aan die contacten blijven gewoon bestaan. En, en die publiciteit, het, het aanzien, nou ja, op het laatst niet meer. Hè, dat lijkt me overigens keihard. Als je op een gegeven moment daar de helft ongeveer van je zetels kwijtraakt. Maar hoe gaat u daarmee om? Dat je opeens, nou ja, toch uh, hard wordt afgedroogd, om nou het maar ja, zo te zeggen. De publiciteit, ik, ik word dagelijks benaderd. Als ik wil, kan ik elke dag een radio of TV-programma zitten... Even reageren eind... of Sibrand van Haarsma Buma het goed doet. Bijvoorbeeld. En dat zijn, dus Ik word heel veel benaderd. Alleen, ik heb bewust gekozen voor media terughoudendheid, Heel bewust. Omdat ik me nu uh, wil uh, toeleggen op mijn nieuwe functie. En die bevalt me buitengewoon goed. Ik geloof dat het goed is om juist vooruit te kijken. Ik heb een geweldige studententijd gehad. Ik heb het nooit terugverlangd. Ik, uh, bij het wetenschappelijk bureau van de partij was een buitengewoon boeiende tijd. Met mensen als Ab Klink en Ivan Timmerman en anderen... Um, maar niet terugverlangt. Ik heb het premierschap met volle inzet gedaan. Het was een, het was een fascinerende periode, maar ik verlang weer niet terug. En wa wat is dat bij u, dat dat, dat zo werkt? Omdat, um, kijk, mijn leven lang ben ik steeds bezig geweest met de vraag van... hoe kijk je aan tegen de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving? Wat zijn de idealen waar je naar zou moeten streven? Dat heeft me altijd gedreven. En dat en, heb we nu ook weer in deze functie. En je moet niet functie en persoon gaan Om, mengen, denk nou, ik? Nou, Tuurlijk. En als u hier bent, hier zijn een aantal ja. Nederlandse bedrijven. Sommige mensen noemen het feestje uh, uh, van Nederland. Uh, is, dat, is het een beetje uit de hand gelopen, feestje van Nederland... wat wij hier uh, achter ons uh, dagelijks zien gebeuren? Of gebeuren hier ook hele boeiende contacten... die tot <laughs> hele nieuwe diepe inzichten leiden? Zeg nou, maar. kijk, het, het is, natuurlijk is het zo dat het is een feestje van Nederland Natuurlijk is het een feestje dat allerlei mensen hier zijn. Het zijn gewoon uh, toeristen die langskomen, mensen die houden van sport. Ook bedrijven die dingen voor hun klanten klantenverlaaties. Dat doet Ensen Jong ook. En wat ik vandaag mee heb gemaakt, ik ben vanochtend vroeg opgestaan, half vijf, en uh, nou, toen uh, gevlogen, Dat is het gewoon leuk om met mensen hier te zijn. Dat is voor een deel praat over sport, maar het heeft ook te maken met hoe is het economisch klimaat, waar loop je tegenop? Het heeft ook te maken met de kennis die je krijgt. Nou, ik vind het gewoon heel buitengewoon nuttig. En zo'n huldiging vanavond, denkt u dan? Dan moet ik een beetje in het midden uh, bij zijn. Uh, zit een beetje <laughs> achterin. Denkt u, achter wordt nog een borrel in de VIP-zaal? Uh, waar waar bent u op zo'n moment? Meneer Van Rek, als het nu gaat om de huldiging, om wie gaat het dan? Alleen om Nee, de het vorm. gaat niet om u, maar vindt nee, u het, ik het leuk. Natuurlijk, nee, nee, nee, zo bedoel ik hem niet. Ja. Ik bedoel meer, vindt u het leuk om deel uit te maken van 6000 joelende ja. uh, mensen? Of ja. denkt u nou, ik vind het prima dat die mensen het doen, maar ik even niet? Nee, het nee, gaat niet om, om, om. Nee, begrijp ik. Nee, ik vind het leuk om bij mensen te zijn. Kijk, uh, dit is nu de vijfde keer dat de Olympische. Spelen ik ben altijd in het Holland Heinekenhuis geweest. En ik was vaak ook een van nou, degenen die het langs bleef. Die het licht uitdeed. Ja, nou ja, dat was wel erg ver. Maar ik, ik, en waarom? Omdat je iets merkt van de sfeer. Het is gewoon fantastisch om dat te zien. Vooral toen ik in Beijing was, ik ben heel goed. Ik stond tussen de mensen. Nou, het, was, het was ontzettend plezierig en leuk. En mijn beveiligers, de Chinese beveiligers, die zaten echt heel kwaad te kijken. Die denken: Wat is dat nou, een premier tussen al die mensen? Wat, hoe, hoe kan dat? En het, het leuke was dat na twee dagen. toen raakten zij ook gewend aan de sfeer van de Nederlanders. Het gemakkelijk, uh, hoe iedereen communiceert met elkaar. de plezierige sfeer. Nou, dan zie je dat die mensen ook gingen veranderen. Dat was fantastisch om te zien. Hoe staat Nederland op de kaart? Want u heeft dus zo te horen nog steeds veel internationale contacten. Ja. Er is natuurlijk geklaagd dat met die gedoogconstructie en zo. dat, dat het nou, Nederland geen goede naam meer heeft in het buitenland. Wat, wat hoort u daar nou, kijk, over? Ik, ik vind dat ik er uh, heel terughoudend moet zijn over die zaken die te maken hebben met een kabinet samen. Dat doe ik ook helemaal niet. Het nee, wel... nee, maar wat, hoe staat nou, Nederland is, erop? Kijk, het is natuurlijk wel zo dat um, Nederland bekend staat als een land dat uh, internationaal alternatief was. Of het nu ging over onze bijdrage aan de Verenigde Naties, Europa, ontwikkelingssamenwerking, militaire missies, actieve bedrijven die overal opereren, ook uh, universiteiten, studenten. En het gaat om een totaal van activiteiten. En mijn visie is altijd geweest, het is niet alleen een kwestie van halen, het is ook een kwestie van brengen. Daar heb je een balans tussen nodig. Ja, en als er bijvoorbeeld sprake is van een veroordeling van een Europees parlement over een polenmeldpunt in Nederland, dan gaan we dat wel aan het hart. Ja, dat liever niet. Ik vind het ook jammer dat we niet bij de G20 zitten. Dat soort dingen die gaan we aan het hart. Ik kom nog één keer terug op die taxichauffeur. Want die man zei ook. Ik heb iemand naar dat Holland huis moeten brengen. Hij had er nog nooit van gehoord. Hij vond het de most fascinating view we ever saw. Al deze uh, totaal in oranje gehulde uh, ja. mensen. Wat, wat, wat is het? Ja, u ook ziet ook er over. vrij beschaafd uit met een klein schot. Uh, uh, ja, het is, ja het is, dit is het ene shirt. En morgen dan, <laughs> maak ik zich geen zorgen, dan is het glasweg uh, oranje. Komt u hier als, uh, wortel, wortel of <laughs> klomp verkleed? Ja. Maar het is wel zo dat. Kijk, die, die Nederlanders met dat oranje. Dat is een bijzondere kleur, dat is eigenlijk het eerste. En ook wel leuk, ik vind heel goed, tot, eh, toen vier jaar geleden beetje zing, was het een beetje roeien. Aan de overkant van het water, dan zie je een vier shirts. Nou, dan weet je, zitten zitten weer Nederlanders, dat is het eerste. De uitdossing van Nederland is altijd grappig. Ja, daar, daarmee vallen we wel op. Uh, en, en dat is ook de charme, denk ik, van Nederland. Dan zie je gewoon een enthousiast volk en dat is ook prima. U, u wilt het, he, van tevoren heeft u dat duidelijk gezegd, niet hebben over de huidige politiek. U zegt, gaat er toch niks over zeggen, maar heeft u nog wel contact met uw partij? Ja hoor, uh, wat een tijdje geleden hebben we een uh, presentatie gehad van, uh, van een boekwerk over wat we noemen de Kanon van de Christendemocratie. Samen met de uh, levende oud-premiers van het uh, CDA. Dat was buiten gewoon leuk. Uh, natuurlijk heb ik contacten met, uh, met verschillende politici. Laatst weer uh, ook lunch met Maxime Verhagen, met Jan Kees de Jager op veel contact, contacten. Een tijdje geleden ben bij het Partijbureau geweest, dat soort dingen wel nrc nsf is mijn laatste vraag. Heeft hier een aantal oud-sporters vooral ook op allerlei manieren ingezet? Omdat ze zeggen we moeten al die kracht die uit die mensen gekomen is niet verloren laten gaan. Een aantal zijn in die sport gebleven, maar een aantal ook eruit gereden. maar ze zijn toch ja. hier weer in een soort. Zouden wij meer segmenten en bijvoorbeeld ook in de politiek wat zorgvuldiger moeten zijn met mensen die zoveel kennis hebben opgedaan? Want het is vaak. het boek gaat dicht en het is klaar. Ja, nou, kijk, dat hoort ook wel bij Nederland hoor. Uh, dus kijk, en als je in andere landen bent, uh, dat is ook opvallend. Blijf me altijd zeggen, prime minister, your excellency. In Nederland is dat gewoon afgelopen, maar dat past ook bij de Nederlandse cultuur, begrijp ik heel goed. En het hangt denk ik ook een beetje van jezelf af. Ik heb als met aangegeven, als ik nu in, en ik kom heel vaak in het buitenland. Dat is altijd de combinatie van het zijn van oud-premier, het zijn van hoogleraar en partner van Insta Jong. En ook de programmering, die laat ik daarop op afstemmen. Dus het hangt ook een beetje van jezelf af. En dat, dat gebeurt natuurlijk buiten de publiciteit. Maar mijn wel. vraag was, zouden we dat in zijn algemeenheid in Nederland wat zorgvuldiger moeten doen in een aantal segmenten? Zijn wij snel van, nou heeft I gedaan, is I mee klaar, hoeven we het niet meer over te hebben? Het is altijd goed om uh, kennis die bestaat te benut. Wel net over sporters. Hè. Het feit dat uh, iemand als Pieter van de hoge band geldt van de ook. Die hebben fantastische verhalen te vertellen. Die ook al bedaard. Nou, Laatste keer ben ik geweest ook in bij ons kantoor. Een gat over wat is de betekenis van inzicht naar sport voor bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Uh, kennis benut is altijd goed. En dat geldt voor sporters. Dat geldt voor mensen het bedrijfsleven. Dat geldt ook voor politici. Dus niet alleen de VOC-mentaliteit, maar ook de topsportmentaliteit. Voorbeeld, we ja, zo afsluiten. Exact. Heel goed. Gaat u? Vanavond nog ergens naartoe? Uh, het is zo, de, de, de, de groep mensen met wie ik nu te maken heb, die gaan nu naar het hockey vanavond. Uh, ik ben hier, want ik heb mediaverplichtingen. Uh, morgenochtend oh. nog even. Ja, ja, het is, Sorry is nu, daarvoor. U, u, u, u, u kunt nog met ons mee, want over een kwartiertje wij, gaan wij, wij ook. Rennen ook nou, weer, uh, ik ben jullie uit. ontzettend veel plezier. Uh, wij danken u enorm dat u uh, onze gast wilde zijn de afgelopen drie kwartier. Jan Beterbalk en Ernst en Jong. Dank u wel. Dank.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 Say the man is crazy on the coast Lord, there ain't no doubt about it con mi carro, Rosita. Te saqué te quiero, pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión, mi radio, ahora quiere llevar mi carro. No me haga así, Rosita. Ven aquí. Eh, hey. te saqué a la Rosita. Oh. De veel heerlijk oudje, Spanish troll. Alle Nederlandse ogen in het Olympisch Stadion zullen vanavond gericht zijn op Juranda Martina. In de finale van de 200 meter start hij straks in baan 5. Hij staat dan tussen de Jamaikaan Joan Blake en de Amerikaan Wallace Spearment. Gio Lippens blikt vooruit op die finale met de oudsprinter Patrick van Balkom. Heb je enig idee hoe zo'n sprinter zich voelt voor zo'n finale van vanavond? Uh, van de ene kant vol zelfvertrouwen, als het goed is, en van de andere kant ja, toch wel wat nerveus. Nou ja, nerveus niet uh, vol spanning, maar de goede spanning hopelijk. En uh, spanning die je zeg maar alert maakt en uh, ja, die je scherp maakt, waardoor je uiteindelijk uh, je beste prestaties levert. Souran komt zo ontspannen over. Ik vroeg hem van de week, ben je gespannen, ben je wel eens nerveus? Toen zegt hij, waarom zou ik gespannen zijn? Ik loop voor mijn plezier, het publiek zit op de tribune, vind ik mooi. Ja, is ook zo. Uh, ja, maar geloof jij dat? Ja, wat ik zeg. Ik denk dat er wel, het zal altijd wel een klein beetje spanning bij zeggen. Maar ja, je moet het niet vertalen naar nerveus zijn, inderdaad. Het is goede, je kan een goede spanning hebben. En dat mag best. Dat maakt je wat lichter, maak je wat scherper en dat wil je graag hebben. en ja, dat, Heel veel mensen vragen dat met zenuwachtig zijn, maar dat is dus niet. Is het op de Olympische Spelen anders dan op een WK of op een EK? Jij hebt één keer op de Olympische Spelen gestaan in Athene met die eerste Voel Voel je, je dan toch anders? Nou, ja. Ja, dus zonder een beetje uh, de pads te doen of zo. Ja, atleten zijn wel gewend aan grote stadions met heel veel man natuurlijk. Dus uh, dat is niet anders. Het enige anders is dat je in een Olympisch dorp zit met heel veel sporters. Mm. Uh, maar ja, daar raak je ook wel gewend aan. Dus uh, uiteindelijk, als je in dat stadion staat, is het hetzelfde als een WK. En eigenlijk moet het zo ook zijn. Ik bedoel, je moet het ook niet te anders maken dan dat het normaal gesproken is. Want dan gaat het ook niet lukken. Je moet eigenlijk gewoon je ding doen wat je altijd doet. En uh, ja, dat is ook de kracht denk ik van degene die het uiteindelijk echt goed doen. Kun jij genieten van een loper als Martina? Ja, natuurlijk. <laughs> ja, nou, sowieso nu dat hij oranje shirt aan heeft. Dat is wel, uh, ja, Want gewoon. doet dat wat? Ja, jawel. <laughs> en uh, ja, gewoon de uitstraling die, die heeft, positiviteit, uh, dat, dat spreekt iedereen aan. Ik, uh, hij, uh, hij heeft zelfs de hockeyteams heeft hij uh, pep talks gegeven, hoorde ja. ik in groepjes. En uh, de wasvrouwen in het Olympisch dorp. Hij is met Iedereen bezig, heel Curaçao staat op zijn kop. Ja. En uh, ja, dat, dat komt gewoon door hoe die is. En als sprinter, het is een ander type sprinter dan de echte spierbundels. Het, het is een hele soepele, best wel lichte sprinter eigenlijk. Ja, maar ja, da daarom loopt hij ook net wat beter dan op de 200 dan op de 100. Al moet ik zeggen, die 100 gaat ook wel aardig hard. Maar dat, daarom is dat wel nog zijn betere nummer natuurlijk. En uh, ja, dat, dat, daar heb je gewoon wat, net wat meer souplesse voor nodig. Wat verwacht jij vanavond van hem? Want hij had natuurlijk die zilveren medaille in Beijing... Had hij ook eigenlijk horen te hebben. Maar goed, afgenomen omdat hij twee keer op die lijn was gestapt. Ja, nee, ik vind ook nog steeds dat hij die tijd inderdaad wel gewoon kan lopen. En eigenlijk hoop ik erop dat hij dat vanavond doet. En dan misschien nog net wat harder omdat hij natuurlijk op de 100 meter ook een PR heeft gelopen. En dan verwacht ik, nou ja, laten we zeggen hoop ik... Dat hij uh, nou, toch de brons kan pakken. Ik denk dat zilver en goud wel heel erg lastig worden. Maar uh, ja, in het duel met Wallace Spearman en uh, Christophe Lemaitre denk ik dat hij toch uh, de winnaar kan zijn. De eerste plekken, Bolt en Blake, lijkt mij vrij logisch. Ja, dat lijkt mij ook wel. Ja, ja. Maar hij, kan echt, hij, heeft, hij heeft Wallace Spearman in de baan voor zich. Christophe Lemaitre heeft een wat lastiger gebaan in baan 2. Dus uiteindelijk ja, heeft hij echt wel kans om, uh, ja, om goed te lopen. En uh, ja, die concurrent gewoon uh, te zien en te verslaan. Het zou de eerste atletiek medaille weer zijn op de Olympische Spelen sinds 1992, sinds Ellen van Lange. Twintig jaar geleden, hè? <laughs> ja, nou ja, het zou prachtig zijn. Uh, ja, dit is, uh, voor de atletiek is dat ontzettend leuk en vooral voor Ciardi. Maar ja, het is leuk dat we allemaal blij mee kunnen zijn en uh, ja, ik, ja, voor de sprint sowieso we hebben natuurlijk die EK hebben we gezien dat het uh, zijn effecten heeft en uh, ja, daar ben ik heel erg blij mee. Ben jij een beetje gespannen voor zo'n finale nu? Ja, ik ben, je bent meer gespannen als je langs de lijn zit dan dat je zelf de baan staat. Want dan weet je wel hoe je ervoor staat. En dan weet je wel van, nou, het gaat me gewoon lukken. Maar als je langs de lijn zit, dan, dan weet je dat niet. Ja, dan ben je wel gespannen. Patrick van Balkom zei dat. En het woord viel al. 1992, de laatste keer dat Nederland een medaille haalde. En ook niet zomaar eentje, een gouden medaille was het. De 800 meter, velen herinneren het zich. En de laatste medaille werd natuurlijk verdiend door Ellen van Lange. Ellen van Lange, hoe rustig is ze eigenlijk. Ze kon het altijd aan nu is de druk bijzonder groot. Je staat aan de start van de Olympische Finale en dat, je weet gewoon, dit is HET moment. Dit moment komt misschien nooit meer terug. Als ik het een keer moet doen, moet ik het nu doen. Dat weet je heel erg goed. Mijn coach zei het ook nog eens tegen me. Ja, en dan sta je daar en dan hoor je de een naar de ander voorgesteld worden. En dan heb je het idee dat bij jouw naam het publiek harder schreeuwt. Of dat nou zo is, dat maakt niet uit. Maar... Ja, en dan weet je van, nee, niet volgende week. Het is leuk als ik in een kleine wedstrijd ergens anders goed presteer. Nee, nu, met het oog van de wereld gewoon. Hier is waar ik voor getraind heb. Nu moet ik het doen. Ja, en hopelijk staat Jurendy daar vanavond ook op deze manier. En gaat hij die medaille halen. Ellen van Langenweg In baan 7. Eigenlijk, het startschot zelf, dat geeft altijd zo'n golf van zenuwen door je lijf. Hè? Ook als je andere startschoten hoort. Dat is altijd best wel in je warming up en zo. Dan hoor je natuurlijk de andere startschot en dan denk ik iedere keer even, oeh, weet je wel. Als ik dat straks hoor, moet ik. Dus je krijgt even die golf van zenuwen en daarna zit je gewoon vol in die wedstrijd. En dan is het inderdaad een bevrijding, ja. Van lang en vijfde. Nog altijd erbij. Het kan nog. Daar komt ze heel langzaam over. Kovacs heen. Binnendoor. Ik denk dat dat wel mijn kracht was. Ik denk dat ik fysiek niet eens de sterkste was. Ik denk dat het bij mij de combinatie was van mijn fysiek en mijn concentratie en het pijn kunnen leiden. Maar ook gewoon tactisch gewoon slim zijn. Maar ze zit binnendoor. En binnendoor moet een gaatje vallen dan. Bij Nuretinova waarvan het gezicht vertrekt van Lange. In het begin dacht ik juist van, oh god, ik kan die medaille wel op mijn buik schrijven. Dat dacht ik letterlijk. Maar op het moment dat je dan die aansluiting vindt en dat je je ook gewoon goed begint te voelen in die wedstrijd, hoe moe je ook bent, maar dat je echt zoiets die, die kracht voelt en die macht, dan denk je echt van, ja, het kan gaan gebeuren. En dat is misschien wel het mooiste gevoel. Ellen van Lange, daar gaat ze. Daar gaat ze naar het goud. Het stadion staat op zijn kop en hier komt de tijd. En dit is de schitterende tijd en de schitterende triomf. Goud. Goud voor Ellen van Langen. Ja, dat is echt heel erg allesomvattend. Dan komt wel echt alles samen. En als je dan over die finish komt, ja, je bent tegelijkertijd ook heel moe. Dus het is best moeilijk die blijdschap en die moeheid. Want het liefst wil je op de grond gaan liggen. En, en dan ben je een beetje verdwaasd. Maar wel echt zo van, jeetje, dit is het dus, Olympisch kampioen. Ja. Ontzettend groot is deze triomf. Wat een weergaaloze atlete. Ja, dat duurt echt wel effies voordat je dat beseft. Maar eigenlijk pas toen ik in de dopingcontrole zat, want daar zit je gewoon en daar heb je eigenlijk, uh, ja, heb je eigenlijk weinig contact met mensen en zo. En... Ja, dan heb je wel even de rust en de tijd om je tot je door te laten dringen. Ja. Het is wel lang geleden, hè? Twintig jaar. Ja. <laughs> ja, dat is echt... Het is eigenlijk absurd zo lang, hè? Dus het voelt voor mijzelf ook al heel raar, want het voelt niet zo lang. Maar het is wel gewoon twintig jaar. Het is een halve generatie. Je hebt best een tijdje gedacht dat je je eigen opvolger zou kunnen worden. Dat je in ieder geval de volgende medaille ook wel zou gaan pakken een keer. Ja, dat hoopte ik natuurlijk heel lang. En dat is ook best wel lang even een, een naar gevoel geweest. Dat het helemaal niet ging lukken. En, um, en dat ik veel te veel geblesseerd was. Dus ja, maar nu heb ik vrede. Mee. Nu denk ik, hey, die gouden plak is prima, maar ik heb best lang gedacht, shit, dat had er nog één moeten zijn. Maar um, ik vind ook nu wel dat het echt tijd is, heb ik vaker gezegd. Maar na 20 jaar mag er echt wel weer een nieuwe atletiek medaille komen. Ik zag jou in een Het is voorbij, je spelletjes vervelen. Hoe noem je ja. die ook alweer? De Nederlandse Beatles willen ze graag uh, genoemd worden. Dat Zo kleden ze zich. Uit uh, Rotterdam komen ze. Maar het was een lekker nummertje hoor. Dit Cleopatra brengt ons aan het einde van uh, vier mooie, mooie uren. Zilveren medaille weer opgeleverd. Namelijk, uh, onze Adelinde Cornelissen had een beetje op goud gehoopt. was nog wat discussie hier en daar naar afloop. Maar goed, prachtige zilveren medaille bij de dressuur. En die sportavond gaat natuurlijk gewoon verder. Uh, wij gaan sluiten. We hebben een beetje haast, zult dus u misschien denken, die stemmen, dat klopt. We zijn ook een beetje opgewonden. We gaan racen. Wij gaan naar de halve finale van het hockeyje. We gaan kijken bij Nederland tegen het thuisland. Groot-Brittannië. En hier bewaken Robert Meder en Herman van der Zand het voor u. Wij wensen u een goedenavond. We zijn er nog. Hallo. Ja, goedemiddag. Ik ben Tom van dek. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Van Hek is niet gek. Tom is onze vent. Tom van president. Heeft u iets op uw leven? Meneer, ik ben 14 dagen bezig u te pakken te krijgen. Of iets heel anders? Ik had een zorgelijk puntje eigenlijk. Een zorgelijk puntje? Wel iedere dag tussen 2 en half 3. Kom eens nu? 0800 1101. De radio vind ik veel beter dan de televisie. In gesprek met Van het Hek. Ga er even Dat voor zitten. Ook.